12 uur. De Radio 1 SportsZone. Willewijn Veenhoven en Felix Mörders. Hij is begonnen hoor. Dex Elmond staat op de mat. Theo Plechiaar. Met uh, één minuut inmiddels uh, te gaan. En uh, de score is nog dubbelblank. Hoewel het net bleek alsof je een score maakte. Maar uh, die was buiten de mat tegen de Ganees Emmanuel Narti. Uh, hij is goed begonnen. Dex Elmond in zijn partij. Tot 73 kilo tegen Narti, Die nu een gele kaart oploopt.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 Gezagsvoerder, die koos ervoor terug te keren naar Schiphol. Na de landing werd het toestel naar een afgelegen deel van de luchthaven gebracht. Tachtig passagiers die moesten het vliegtuig verlaten. Rezageurs van de Marseusee hebben samen met explosieven verkenners... en speurhonden het vliegtuig doorzocht, maar konden niks vinden. Vakcentrale FNV heeft kritiek op het plan van werkgeversorganisatie AWVN. Die wil werknemers een eenmalige belastingvrije uitkering geven in plaats van een structurele loonsverhoging. Bestuurder Hartveld van de FNV zei dat de werknemers daar niet veel mee opschieten, omdat de kosten het jaar daarna ook weer stijgen. Prima om loonsverhogingen af te spreken, dat bekijken we natuurlijk per bedrijf en per sector. Maar dan wel structureel en dat uh, we ook volgend jaar en de jaren erop daarvan profiteren. De werkgeversorganisatie wil een belastingvrije uitkering... van maximaal 2 van het bruto jaarinkomen... als de bonden afzien van een structurele loonsverhoging in de nieuwe CAO. In Polen zijn bij een botsing tussen een trein en een minibusje... acht mensen omgekomen en twee zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang... in de buurt van de stad Lutz. De trein sleurde het busje over een afstand van 30 meter mee. In het busje zaten acht vrouwen en twee mannen... Twee vrouwen liggen in het ziekenhuis. In maart kwamen ze bij een botsing, Kwamen twee treinen in Polen, 16 mensen om het leven. De penningmeester van een parochie in Zeeuws-Vlaanderen heeft twee jaar lang geld van de kerk gebruikt voor eigen doeleinden. De man is uit het bestuur gezet van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee in Hulst. De zaak kwam aan het licht toen de bank meldde dat de pinpas van de parochie werd gebruikt voor particulier gebruik. Het bestuur wil niet bekendmaken om hoeveel geld het gaat. De kerk doet voorlopig geen aangifte. Met de voormalige penningmeester is afgesproken dat hij het volledige bedrag terugbetaalt. Mocht dat niet gebeuren, dan overweegt het bestuur om alsnog naar de politie te stappen. Op de Olympische Spelen is schutter Peter Hellebrandt... doorgedrongen tot de finale van het onderdeel 10 meter luchtgeweer. Ellen Brandt die eindigde in Londen in de kwalificaties als zevende. En de finale is vanmiddag. En Holland 8 plaatste zich in de herkansing van het Olympisch toernooi voor de finale. De roeiploeg van coach René Meinders werd derde. Het weer vanmiddag verspreid over het land buien aan we overal droog en volop zon. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit is de Radio1 Sportzomer. Theo, hij doet het goed hè Dex? Hij doet het uitstekend. Hij staat met twee uko's voor, terwijl hij nu de Ghanese een derde straf krijgt en het zelfs wasari wordt in dat systeem. Twee gele kaarten dat betekent opgeteld één Juco. Vroeger was dat uh, Coca, maar het nieuwe systeem is dat veranderd. Dus hij stond toen voor door straffen van de tegenstander. En kort daarna maakte hij zelf een uh, goede score die hem Juco uh, opleverde. Het grondgevecht verder uh, was niet belangrijk meer. Maar uh, hij gaat nu verder, hij gaat deze partij naar zich toetrekken. Ook omdat hij nu het uh, rolletje meekreeg. De Ghanese uh, Narti was te actief inactief in de ogen van de scheidsrechter. Zodat Dex Elmond nu met een half punt voorstaat in deze wedstrijd... Met, ruim, met minder dan anderhalf minuut nog te gaan. Mag hij dit niet meer weggeven? Mag hij de partij zelfs rustig uit judoen? Andere kant, hij moet oppassen. Het was een tegenstander voor wie hij toch een klein beetje bevreesd was. Hij heeft hem heel vaak in zijn handen gehad op trainingskampen. Hij is berensterk, deze man uit Ghana. Die al tien jaar in Engeland woont en werkt. Hij studeerde criminologie... En besloot vervolgens een baan als officier in het Engelse leger aan te nemen. Zijn droom is om de Olympische Spelen te halen. Dat heeft hij gedaan vanuit, vanuit Ghana. Een prachtige schouderworp van Elmond. En dat betekent Ippon. betekent einde wedstrijd. Hij heeft maar, maar vier minuten nodig om deze Ghanese helemaal op te rollen. Nartie ligt eruit en Dex Elmond heeft het uitstekend gedaan. De start is prima. De zenuwen die hij mogelijk had, is hij nu kwijt. Hij wint deze eerste partij en zit bij de laatste 16. En over een uur ongeveer zien we hem terug hier op de Tatami in Londen. Ragnar Niemeijer Kijk naar het goede de mannenvier. De laatste Nederlandse boot van vandaag in de laatste 500 meter. Vier boten op het water, drie die verder zullen gaan richting... Uh... De halve finale, en het zou mooi zijn als Nederland varend in de derde heat daarbij zit. De Amerikanen liggen een bootlengte voor op de rest van het veld. Nederlanders na 500 meter als vierde door, na de kilometer als derde. Ook op de 1500 meter lag Nederland er goed bij. En ik denk dat ze de Italianen achter zich kunnen houden. Dat is even de vraag, want de punten van de boten liggen dicht bij elkaar. Maar Nederland ligt ervoor. Hij is bezig met een goed laatste gedeelte van de race. De boot van Giel Versluis, Boas Meijning, Kai Hendricks en Ruben Knap. Nederland zal de tweede plek niet pakken, maar de derde zeker wel. De boot plaatste zich vorig jaar bij de wereldkampioenschappen in Slovenië voor dit toernooi. In Nederland zelfs doorgestoken naar plek 2. Is nu achter de Amerikanen terechtgekomen op een halve bootlengte in baan 4. De Grieken gepasseerd door Nederland. Nederland als tweede over de streep, en dat is prima. Goede race van de Nederlandse boot. Soepel met zijn vieren geroeid. Haal is wat aangepast, vertelde Boas Meiling Gisteren nog is wat langer gemaakt. Ja, dat heeft weer te maken met de stuwing in het water. Ploeg had wat gas teruggenomen genomen de afgelopen dagen. Daarvoor bikkelhard getraind om hier goed voor de dag te komen. Allemaal mannen. Ze zijn dus inmiddels binnen als tweede en door naar die halve finale. Allemaal mannen die het liefst in de acht hadden gezeten. Dat ook allemaal hebben gedaan of op de wereldkampioenschappen van vorig jaar, of in 2010... of op de wereldbeker hebben geroeid. Maar met z'n vieren in deze Mannen 4 zonder terechtgekomen. Goeie gevaren, Het begin was wat minder. Toen kwam Nederland opzetten. En dat zou best wel eens de tactiek van de race geweest kunnen zijn. De Nederlandse 4 gaat door naar de halve finales. De 8 plaatste zich voor de finale. En 15 seconden achterstand voor Jansen en Hogewerf in de Vrouwen 2. Dat was wat erg veel van het goeie. Maar zelfs dan krijg je tijdens dit Olympische roeien toernooi op Eaton Dorney Lake nog een herkansing. Ervaring opdoen en dan misschien voor deze dames maar eens kijken naar Rio 2016. Dat was het. Wat betreft hier reacties zullen we zeker met de mannen van de acht gaan opnemen. niet Niemeijer kan bijna naar huis. Tien grote Nederlandse bedrijven proberen het overleg met de vakbeweging Nieuw Leven in te blazen. Ik noem het gewoon poldermodel 2.0. Vier keer per jaar komt een club personeelsdirecteuren bij elkaar om te praten over politiek en economie. En deze keer ging het over de verzwakte positie van de vakbeweging en de achteruitgang van de overlegeconomie. Want dat is er natuurlijk rechtstreeks aan gekoppeld. Op een besloten bijeenkomst eind juni waren een paar vertegenwoordigers van FNV en CNV ook uitgenodigd door de personeelsdirecteuren. Aan de lijn Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV. Goedemiddag, meneer Smit. Goedemiddag. U was uitgenodigd ook. Om welke bedrijven gaat het eigenlijk? Dat heeft u kunnen lezen in de krant vanmorgen. Dat ja, gaat de volgende krant? De, de grote bedrijven, precies, uh, Tata Steel, uh, AXO, uh, Unilever, uh, NS. Uh, dus dat zijn zeg maar de grote bedrijven in Nederland. En Wim Kok hield een inleiding, las ik daar ook in, hè? Ja, die heeft daar een, een verhaal gehouden. Had hij een goed verhaal? Wim Kok heeft altijd een goed verhaal, dus ook die avond. En uh, wat het geruststellende was, is dat... Uh, uh, een situatie waarin we nu verkeren uh, van tijd tot tijd zich herhaalt. Dus ook in zijn tijd uh, uh, ging het er af en toe aan toe zoals het er nu gaat. Dus het was aan de ene kant geruststellend dat er niet niks nieuws onder de zon is. En dat er ook altijd wel oplossingen te vinden zijn. Dus daar zijn we nu ook mee, mee uh, over in gesprek. In welke sfeer verliep dat gesprek? Uitstekend. Dat was een hele plezierige avond. Waarin, uh, uh, nou ja, dat, dat valt mij elke keer op als ik in zo'n gezelschap ben. Dat uh, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor... Ons overlegmodel, de manier waarop we met elkaar tot uh, moeilijke uh, compromissen komen... ja, dat is nog springlevend, zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van de werknemers. En je ziet ook dat de rol van de vakbeweging, ja, op dit moment hebben wij het misschien een beetje moeilijk... op een ander moment zullen het de werkgevers zijn, maar dat je wel elkaar weet te vinden... en zegt wij zullen vanuit die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid moeten zorgen... dat we wel met elkaar om de tafel blijven, en zeker in deze tijd. En waar zaten jullie? Waar vond het plaats? Uh, dat was het ook alweer in de buurt van Wolfhezen, geloof ik. Ja. Ik kan het lezen in de krant. Ja. Hotel <laughs> Grote ja. Warnsborn bij Arnhem. Maar ik vraag ja. het omdat ik denk, nou, dat is dan meteen een uh, ongelooflijk chique sfeer. Nou, het was gewoon een normaal restaurant met een normaal zaaltje. Dus ik zou me daar niet te veel van voorstellen. Het was gewoon een, een prima avond op een vrijdagavond... waarin we in alle openheid met elkaar een, een, echt een goed gesprek hebben gevoerd... Uh, uh, ook een open gesprek waarin uh, iedereen ook uh, uh, nou ja, uh, zonder een blad voor de mond te nemen kon vertellen van dit, zo kijken we naar elkaars verantwoordelijkheid. Dus ik vond het een uitstekende avond. Waar ja. Waarom maken al die grote bedrijven zich zo druk over hoe het met de vakmond gaat? Nou, kijk, Het belang van een werkgever is uh, dat er een sterke vakbeweging is. Dat lijkt een beetje paradoxaal. Uh, kort op de bocht zou je kunnen denken van als die vakbeweging op zijn gat ligt dan kan ik als werkgever heb ik vrij spel. Maar die hebben ook een zeg maar een, een, een, een, een balanskracht, maar zo, een countervailing power, zoals het mooi in het Nederlands heet, nodig. En een centrale uh, club waar ze zeg maar, op uh, uh, centraal niveau afspraken kunnen maken. Hè. Dus ook een werkgever is erbij gebaat dat er een, een betrouwbare en stevige vakbeweging is, met wie je soms geweldige knokpartijen kunt hebben, maar waarin je uiteindelijk wel... Je moet uh, wel kunnen weten met wie je knokt, zeg maar. Dat is handig als het één, één groep is. Nou ja, dat is op dit moment ook een beetje de, de vraag, hè. Um, dus hoe zorgen we ervoor dat, dat in een tijd als deze, dat je op centraal niveau, overigens niet alles op centraal niveau, want het is wel de tijd van maatwerk, maar dat je met een betrouwbare onderhandelingspartner aan tafel zit. En dat geldt trouwens andersom net zo, want ik kan met de werkgeversvoorzitter misschien een afspraak maken, maar uiteindelijk zal elk bedrijf zijn eigen afweging maken of die zich eraan gaat houden, ja of nee. En dat is aan beide partijen, is dat op dit moment gewoon een vraagstuk van hoe zorgen we ervoor dat we een algemeen belang. Uh, niet uit het oog verliezen naast zeg maar, de, de, de sectorbelangen of de individuele belangen. Dat is precies waar het om gaat. U zei, er wordt nog doorgesproken, er wordt nog overlegd verder. Ja. Wanneer is er een vervolg op deze conferentie? Dit is uh, veel samen zijn. Nou, na de zomer uh, is geloof ik nog een, een bijeenkomst gepland. En wat er verder... Uh, er is niet een concreet resultaat waarnaar gewerkt wordt. Dat um, niet. Dat is kan wel jammer, nou, ja. toch? Of niet? Nou ja, laat ik zeggen, misschien komt er een concreet resultaat uit. Ik juich dit initiatief van harte toe. Ik zit wel vaker met clubs van werkgeverskant aan de tafel en elke keer valt me dan ook weer op. Van, ook aan die kant bestaat zorg over uh, de staat van de polder. Hè. Overigens hebben daar uh, alle drie de partijen die daarin betrokken zijn aandeel in. Zowel de overheid, het kabinet als de werkgever als de, als de, als de werknemer. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uh, ik vind het prima om die uh, op zo'n avond nog eens een keer met elkaar te bespreken. En ook het feit dat je elkaar kent en elkaar standpunten goed begrijpt... en alle openheid dat je kunt uitwisselen, is alleen maar goed. Zat er enige beweging in de standpunten van de werkgevers in, in, richting vakbonden? Nou ja, nogmaals het belang van een, een goede onderneming. Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar het, het met elkaar echt... willen nadenken over... Maar de, u zag niet in één keer een doorbraak dat u dacht... nou, als ze dat toegeven, dan willen wij wel dit. Nou... We hebben met elkaar afgesproken, stel dat het wel gebeurd zou zijn, dat, ik daar, uh, dat niemand daar zeg maar, naar uitgebreid mededeling over doet. Ah. Uh, dus, maar ik kan u zeker, het, het, is, het heeft niet zo'n indruk op mij gewekt dat ik nou meteen iets kan bedenken. Nou ja, ik vraag dat ook omdat ondertussen de Algemene Werkgeversvereniging pleit voor een eenmalige bonus voor mensen die werken, belastingvrije ja. bonus. Maar uh, dan moeten de werknemers wel afzien van een structurele loonsverhoging. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou, dit is typisch een onderwerp dat aan de CAO-tafel thuis hoort. Uh, CAO's is maatwerk. Uh, CNV heeft ook gezegd, van uh, we gaan er niet een centrale eis of een centrale loonvraag stellen. Dat ligt aan de CAO-tafel zelf. Kijk naar de sectoren en de bedrijven waar ruimte is. Ga er op een verstandige manier mee om. Dus ik, ik vind het uh, niet gepast om als voorzitter van een vakcentrale nou te zeggen... van dit is de, de oplossing voor het... Uh... Nee, er zijn bedrijven waar de ruimte voor een structurele loonsverhoging is. Elders niet. Ga er op een verstandige manier aan de CAO-tafel dus decentraal mee om. Maar dan zegt de FNV, die zegt, nou kijk, ze mogen best een eenmalige bonus geven... maar wij blijven staan achter de loonsverhogingen die we eisen bij bedrijven waar het goed gaat. Ja, dat, dat, dat, dat, deel, ik ook, dat deel ik ook. Als er ruimte is, moet je die ook op een verstandige manier pakken. En vergeet niet, dat lijkt een sympathiek voorstel... maar uh, een eenmalige loonsverhoging, aan, aan het eind van het jaar sta je met lege handen... Dus daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Maar nogmaals, ik vind het een voorstel dat hoort aan de CEO-tafel. En daar leg ik het ook neer. En ik schiet het ook niet bij voorbaat af. Maar de verantwoordelijkheid ligt nogmaals aan die CEO-tafel. snap het. Jaap Smit, voorzitter van de Vakcentrale CNV. Nog even een boogschutternieuwtje. Boogschutter Rick van der Ven. Die is doorgedrongen tot de laatste 16. Hij won de wedstrijd tegen de Luxemburger Jeff Hinkels met 6-2. En later vandaag treft Van der Ven de Kazach Dennis Ginken.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 is a form Sammy, je hebt onlangs gelien eh, optreden. Ook met nou ja, ik was bij het optreden, maar ik zag hem niet. Het is zo'n klein mannetje en ik ben ook niet zo groot. <laughs> dus, uh, maar nee, het was wel leuk. You can call me hell. Bob. Bob, de 200 meter wisselslag, dames, net klaar. Ja, inderdaad. De uitslag kun je morgen in de krant lezen. Maar ik zal hem toch alvast maar uh, even... <laughs> Even noemen. Als uh, je er toch hangt, doe maar. Ja, als ik er dan toch zetten. Ja, ik vind hem wel leuk, Bob. Ja, <laughs> Xi Wen Yee, die uh, naam die noemde ik al in de vorige flits. Die uh, is in actie geweest. En het was weer zeer indrukwekkend, hoor. Wat ze liet zien, deze 16-jarige Chinese met afstand. De snelste 2.08.90. En daarmee bijna twee seconden sneller dan de tweede uit de series. Dat was uh, Kirsten Coventry, de routinier uit Zimbabwe. En uh, die tijd van die Chinezen is wel aardig. 2.08. Dat was namelijk precies de winnende tijd van de WK-finale van vorig jaar. En die zwemt ze dus nu al in de series. Dan, uh, ja, dan ben je bijna bang om te denken wat er uh, morgenavond in de finale hier voor tijd gaat uitkomen. Dat uh, kon dan wel eens uh, flink harder gaan. En dat... Uh... Belooft veel goeds voor China dat uh, sowieso het uh, goed doet in het medailleklassement. Aan de leiding gaat daar. En vooral door een aantal uh, medailles in het zwemmen. Vanavond komt ook Sun Yang weer in actie in de finale van de 200 meter vrije slag. En dat uh, kan dan ook weer een gouden medaille opleveren. Want hij is die finale ingegaan als snelste. Dus uh, de Chinezen die maken indruk hier in het zwembad. Dat is in ieder geval duidelijk. Jeroen Morin, je zit te kijken naar het judo En je stond ja. zelf op de mat de afgelopen... Zaterdag was dat. En na één partij was het helaas afgelopen over en uit. Hoe heb je geslapen de afgelopen nachten? Nou ja, niet, uh, niet al te best. Want uh, ja, ik heb een, het was natuurlijk uh, een enorme teleurstelling voor mij. Want uh, ik heb daar jarenlang naartoe gewerkt. En uh, ja, dan is het ineens voorbij. En dan, uh, ja, uh, had je had je hier meer van slaap... voorgesteld natuurlijk. Hè? Want uh, het EK 2010 brons, EK 2012 een bronzen medaille. Ja. En dan nu naar één partij is het afgelopen. Terwijl ik dacht, nou, uh, toen je bezig was tegen Arshansky, dit gaat goed. Ja, nou ja, de eerste paar minuten gingen ook vrij goed. En uh, ja, ik, uh, de eerste paar minuten had, had ik mijn pakking goed. En uh, verliep het eigenlijk redelijk via, volgens plan. Maar toen, uh, toen kwam hij er een paar, keer, uh, een paar keer goed doorheen met een worp. En toen uh, ja, werd ik eigenlijk een beetje ongeduldig en wilde ik ook snel naar mijn eigen... Uh, naar mijn eigen worpen. En daardoor uh, ja, verloor ik een beetje het tactische plan uit het oog. Terwijl hij, uh, jouw tegenstander, kreeg een gele kaart. Dus ja, je had rustig kunnen afwachten, denk ik dan. Of uh, zie ik dat fout? Want ik ben natuurlijk geen judo-kennen. Nou, hij, hij, het was wel zo dat hij kwam al een paar keer goed door met een worp. Dus uh, ik zat ook tegen een straf aan. Dus op een gegeven moment moest ik, uh, moest ik iets meer doen. Maar ja, ik had het gewoon... Uh, gewoon Eerst mijn pakking op moeten bouwen en van daaruit naar mijn woord moeten zoeken. En uh, ja, nu, nu ging ik anders pakken en daardoor kreeg hij juist meer kansen. En dat terwijl je toch de hele wereld over bent geweest om je grepen te perfectioneren, toch? Ja, ja dat klopt. Waar ben je over geweest? Nou, de afgelopen, de afgelopen paar weken, zeg maar, in de voorbereiding, uh, ben ik op trainingskamp geweest in Korea, in uh, Minsk, in uh, Spanje en in Praag. Dus dat was uh, de afgelopen. Anderhalve maand alleen al. En daarvoor, uh, ja... De hele twee jaar, die, dat traject is gewoon, ja. Uh, ja, heeft over de hele wereld plaatsgevonden. Dus. Ja, en dit is ongelooflijk. We, weinig tijd voor je studie, begrijp ik ook. Je, je studeert geneeskunde, hè? Ja, dat ja, klopt. Dus dat zat even op een laag pitje. Ja, het afgelopen jaar heb ik dat helemaal stilgelegd. Oh. Uh, ja, ook omdat we zo vaak naar het buitenland moesten. Ja, en dat pik je nu weer op? Ja, ja, ja. Oh. In... Uh, ik begin weer met mijn co-schappen straks na de spelen, hm. dus uh, dan ga ik er weer mee verder. Hey, maar wat ik het meest verbazingwekkende vind, Jeroen, dan, dan lig je eruit zaterdag en nu zit je er nog. Dan wil je toch meteen naar huis, zou ik denken. Nou ja, van de ene kant wel inderdaad, maar van de andere kant uh, ja, heb ik natuurlijk wel gewoon uh, de afgelopen... Uh, Twee jaar in het uh, kwalificatietraject wel goed gepresteerd en uh, dat is weer iets waar ik wel trots op kan zijn. En uh, ja, nu ik er, hier ben, wil ik er eigenlijk ook wel van genieten dat ik, dat ik toch op de spelen sta. Ja. En, dat, en dat lukt ook nog wel, dat genieten? Nou ja, met vlagen wel, met vlagen niet zeg maar. Het besef is er natuurlijk wel dat ik, uh, dat ik niet goed heb ge ge gepresteerd uh, zaterdag en dat, uh, dat is heel vervelend, maar ja, dat heb ik thuis net zo goed. En ja, uh, ja dat, dat, uh, dan ben ik liever hier en uh, geniet ik van het judo. En je zit wel nog gewoon in het Olympisch dorp? Ja, ja, ja, dat mm. klopt. En, en is het dan een beetje dat je denkt, nou ja, ja ik lig er al uit, dus ik kan lekker een feestje bouwen s'avonds? Wat wij uh, zou doen trouwens, onmiddellijk? <laughs> nou ja, als je dan toch in dat dorp zit. Het schijnt heel <laughs> ja, gezellig te nee. zijn. Ja, dat klopt. dat is ook wel gezellig. En uh, ja, de, na mijn wedstrijd ben ik toch wel, uh, heb ik wel even een biertje gedronken, inderdaad. Ja. Even één biertje? Nou, wel een aantal. <laughs> ja. Jeroen, hoe lang kan jij nog mee in het Jura? Uh, nou, ik denk dat ik nog wel even mee kan. Ik ben uh, vandaag 27 geworden. Gefeliciteerd. Uh, Gefeliciteerd. <laughs> ja, dankjewel. En uh, nou ja, uh, als je gisteren zag bijvoorbeeld uh, in de finale Oenvari, die, uh, die stond in de finale. Er dus is een Hongaar en die, die is 31. Dus uh, in theorie kan ik nog wel uh, vier jaar mee. En wat leer je van, van het judo voor je studie geneeskunde? <laughs> ja, wat denk je het, daarvan op? Het judo is. Uh, kijk, ik leer gewoon hoe ik met mijn lichaam om kan gaan. En uh, ik, ik, weet, ik weet het verschil tussen kleine pijtjes en grote, grote blessures, zeg maar. En dat, dat, dat, leer, dat leer je misschien wel een beetje herkennen. En uh, ja. ik denk dat ik uh, na mijn uh, studie, zeg maar, uh, denk ik dat ik sportarts wil worden. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft het natuurlijk ja. wel nut uh, dat ik. Uh, zelf topsporter ben. Maar als je nu je kooschappen gaat lopen, dan heb je weer weinig tijd voor het judo, lijkt me zo. Uh, ja, het wordt inderdaad... Uh, het, het is een lastige combinatie. En, uh, maar zeker in het begin zal ik even flink eraan moeten trekken om, uh, o, om weer uh, helemaal goed uh, in de stof te zitten. En uh, ja, dat, dat is de eerste paar maanden ga ik zeker even vol op mijn studie. En uh, daarna ga ik het weer... Uh, ja, goed proberen te combineren. Jeroen, als ik wel ben geïnformeerd, kan je met judo tot maximaal 31 jaar. Jij bent vandaag 27. De volgende Olympische Spelen zijn over vier jaar. Ja. Ja, en? Ja, dat zou betekenen dat ik, uh, dat ik nog een Spelen mee kan maken. En uh, nou ja, het is, uh, is nu uh, net voorbij, zeg maar, mijn eigen wedstrijd. Maar uh, ja, ik kijk langzaam toch al wel weer een beetje vooruit. En uh, het lijkt me wel mooi om uh, ook daarbij te zijn. Judo is een mooie beter sport. Te presteren. Ja, ja, zeker. Judo is een prachtige sport. Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Nou, het mooie van Judo is, is dat het, uh, het heeft heel, heel veel elementen heeft. Zeg maar. Kracht, te techniek, tactiek. Uh, ja, er komt zoveel bij kijken. En, uh, dus elke wedstrijd is weer anders. En, uh, ja, het blijft gewoon mooi om te zoeken naar, naar, naar, de, naar, naar het punt en naar die Ippon. En uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. En uh, dat maakt het gewoon mooi. De prinsesjes Judo ook, hè, geloof ik. Ja, dat heb ik ook begrepen. Jeroen, maak er een ongelooflijk leuke dag van. Zorg dat al die vrouwen die je tegenkomen, dat die je zoenen. En daar kikken je ongelooflijk zou van doen, denk ik. En daar denk ik onmiddellijk over na natuurlijk. En Hoe lang blijf je nog? Tot het eind van de Spelen. Dus het is nog twee weken bijna. Heel goed. Nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Goedemorgen. mooi. Radio 1. Sportzomer Tweets. Het is maandag, dat betekent dat uh, Luciek een keer in zijn Twitterhok zit. Ja, dat klopt inderdaad, ja. En ik heb gisteren gekeken natuurlijk naar het wielrennen. Gisteren rond half vijf dacht heel Nederland maar aan één ding: Marianne Vos, ga door, ga door, pak die Olympische titel. Ja, en ook op Twitter regende het echt aanmoedigingen. Ed Raymond Sluiter twitterde: Marianne Vos is als een held in een film die in er eentje een heel leger sloopt. Hop zo verschrikkelijk dat ze wint. voetbalanalist Jan van Halst keek ook en een tweet via @jmvanhalst JM van Halst: irritatie in de kopgroep met Marianne Vos. Geweldige strijd en toen met de spanning groter en groter. Doe het gewoon. En oud wielrenner Gert Jacobs die zegt op zijn Twitter: "Vos laat je niet gek maken straks. Op het juiste moment trap je eraf, rust bewaren en het koel cool afmaken. Go Marianne, go." Collega Olympiërs keken ook windsurfer Dorian Rijsselberg van Rijsselbergen. Die tweet op zijn doorsport dat hij aan het kijken is. En Marianne een goede kans geeft op het goud. Let's go, girls, zegt hij. En schaatser Irene Wust weet wat ze moet doen. Op Ad Irene W tip ze nu slim rijden en dan vlak voor de streep alles eruit. En toen werd dus de sprint aangezet. Een sprintje van zo'n 200 meter. En toen, ze heeft hem! Ja, en op de opluchting was echt gigantisch. En de blijdschap was nou, zo niet groter. Oud-wielrenner Jeroen Blijlevens op Ad J underscore Blijlevens. Die zegt. Hij zegt, er is maar één vrouw die de gouden medaille verdiende vandaag... en de rest van het seizoen, en dat is Marianne Vos. Respect. Tom van den Berg via Ed Racington. Klasse gereden, eindelijk een gouden Olympische medaille bij de wegwedstrijd. En Ed William 291 die tweet... Zo, Voske, hier kunnen de andere Olympiërs zich gaan optrekken. Klasse. Olympisch goud! Ja, ja, ja. ja. Rudy Otters, die twittert via Ed Rudy Ottens. en feliciteert Marianne Vos na een geweldige race... en jaren keiharde arbeid met haar Olympische titel op de weg. Grandioos kippenvel. Marcel Balkenstein, die tweet... Wat een sportbloes. En even later tweet hij dat het een autocorrect foutje was. En zegt hij: Wat een sportvrouw was het natuurlijk. Het R. Steenvoorde, die twittert tophoor favoriet zijn. En het ook nog eens een keertje waarmaakt. Geweldig! Ja, ja, ja, Jezus. En Ronald Kettelarij die heeft genoten. Hij zegt: Je hebt het verdiend, kan je. Nederland is trots op je. Dan Marianne, goud, winters, uh, Marianne Vos wint dus goud op de wegwedstrijd. Je kunt haar ook nog zelf feliciteren. Ze is al Worldwide Training Topic geworden, dus dat heeft ze ook nog in de pocket. Want dat feliciteren kan je doen via @marianne en ze heeft zelf helaas nog niet getweet. Dan de wedstrijden van vandaag nog even. Later hier in de Radio 1 zomer meer over. De Holland 8 werd nog derde in de herkansing zojuist. Die gaan dus door naar de finale. Marcel Meijer die tweet via Holland 8 op het nippertje door naar de finale. En Dion roemt op zijn Twitter de eindsprint van de Holland 8. Straks meer ook de reacties dan op de winst van Dex Elmond in deze partij. Meepraten kan via hashtag R1 hekje. Sporter. Oh ja, hekje R1 Sportzomer. Sorry, ik twee fout. Stom. Luc Ikink. Uh, morgen is hij er weer. Oh, en nee, vanmiddag al. Ja. Uh, de hoofdpunten van dat nieuws met Mark Visser. Nee, eerst muziek. Mark zit er nog niet. Dat is het laatste nieuws, zeker. Dat is die nu in het vergaren. komt goed uit Moeten we een piano bij de hand hebben. Take it, take it. U hebt herkend, zonder twijfel, Ilse de Lange van dit jaar uit mei 1912... Nou, haal ik dit eind van het uur nog? Zeker, hurricane Ilse de Lange. Mark Visser dan met de hoofdpunten van het nieuws. Roemenië zit na het referendum over de positie van de president nog steeds in politieke problemen. Premier Ponta is van mening dat de president Bassescu zijn legitimiteit heeft verloren... en vindt het zinloos om nog met de president te spreken...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 Vanmiddag ontstaan in het binnenland veel stapelwolken en vallen verspreid over het land enkele buien met kans op onweer. Aan de westkust blijft het vrijwel overal droog en schijnt de zon uitbundig. Het wordt ongeveer 19 graden, maar tijdens de buien is het een stuk frisser. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het in het binnenland grotendeels droog, terwijl de kans op een stevige bui in de kustgebieden juist toeneemt. Het koelt af naar 13 graden aan zee en 9 in het binnenland. Tegen de ochtend volgt in het zuiden wat regen.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 Tennis met Robin Azen en Dex Elmond die staat zo weer op de mat. Een hoog tijd voor de wetenswaardigheden rondom de herkansing van de Holland 8. De Holland 8 roeide woensdag, roeit woensdag de finale. Vanmorgen plaatste de boot zich via de herkansing voor die finale. En in de voorbereiding kende de boot natuurlijk veel problemen. Er werd ook vaak niet goed geroeid. En vanmorgen leek het er weer even op. Jozef Klaassen. Ja, we starten heel goed en dan uh, in het midden hadden we een beetje last van de, de water. Uh, ging niet helemaal lekker, maar dan uh, in de eindsprint kwamen we wel uh, goed met elkaar weer. en uh, geef wel wat uh, vertrouwen voor, uh, voor woensdag. Ik hoor jou zeggen, de start was lekker, maar jullie komen als vijfde door. Heb je dat zelf op dat moment in, in de gaten? Persoonlijk niet echt heel veel. Ik zat uh, heel erg op mijn eigen ding te letten en uh, hoofd heel veel in de boot. Uh, nee. Er werd gezegd na de eerste heat van we gaan dingen aanpassen natuurlijk, gaan we kijken wat er beter kan en proberen nog wat, wat, wat ja, kleine dingetjes beter te maken. Maar waar hebben jullie nou de afgelopen twee dagen het over gehad met elkaar? Waar heb je nog aan gekeken? Ja, ik denk we hebben in de afgelopen twee maanden eigenlijk heel veel stappen gemaakt. We hebben ook uh, heel veel technische verbeteringen gemaakt. En uh, eigenlijk uh, in de afgelopen twee dagen en ook in de komende twee dagen is het gewoon aanscherpen aan die punten. Uh, we weten ook dat in de komende twee dagen nog uh, even een paar aanscherpingen gaan doen. En, uh, ja. Ben je met name tevreden over het slotgedeelte ook? Als jullie laten zien dat je kunt opkomen in het veld, dat, dat er een jump mogelijk is? Ja, ik denk dat we dat heel goed kunnen, uh, maar uh, we moeten niet het middenstuk van, het duizend, uh, de, van, van die wedstrijd uh, uh, laten liggen. Ik bedoel, dat moet, echt, uh, dat moet ook heel, heel hard gaan. Je zegt ook, hè, we hebben veel aan de techniek gewerkt de afgelopen periode. Koos Maasdijk is, is daarbij gekomen ook, oude gouden medaille binnen, 1996. Ik heb nog weinig van hem gehoord. Kun jij eens vertellen wat zijn rol is naast die rol van, van René Meijers, jullie coach? Ah, ik denk dat hij heel veel steun geeft uh, aan de ploeg en ook aan, uh, aan René. Uh, we werken heel goed samen. Uh, Koos heeft ook vroeger met uh, Diederik gegroeid. Uh, Diederik heel... Simon. Ja, Diederik Simon. En, uh, hij uh, kan heel goed werken met René. We zitten voortdurend op één lijn uh, volgens mij. En, uh, ja, het is gewoon een goede klik. Het werkt goed. Want het is wel bijzonder. Hij heeft met Simon in de boot gezeten. Hij heeft met René Meijners in 1996 dat, dat succes gehad. Ik bedoel, merk je dat daar een soort van chemie is tussen die, tussen die mensen? Tussen die drie eigenlijk? Of tussen die twee coaches? Ja, dat, dat wel. En, en dat, trikkelt, dat, dat, dat gaat door naar de hele ploeg. En uh, dat geeft heel veel vertrouwen en rust uh, in de ploeg. Dat is wel, dat is wel nodig en uh, ik denk dat het heel veel helpt, ja. Ik weet van jullie dat jullie allemaal die datum van 1 augustus al lang geleden met rood in de agenda hebben gezet. Nu is het eindelijk zover. De Duitsers zijn een klasse apart voor wie dat nog niet wist. Ik bedoel, wat, wat kan er nu? Hoe, hoe snel zijn jullie? Wat, wat zijn de mogelijkheden? Vertel het. Ja, je legt in de finale alles is een mogelijkheid. Maar goed, normaal gesproken heb je sterke Duitsers. Waar... Gaan jullie voor het podium? Is dat een reëel uitgangspunt en alles daarnaast meegenomen? Mag ik dat zo interpreteren? Ik denk iedereen in de finale gaat sowieso voor podiumplek. Uh, er zijn heel veel goede ploegen. Wij gaan zeker ook voor het podium. Uh, dat is zeker ons doel. Zegt Jozef Klaassen, deel uitmakend van de Holland 8 tegen Ragnar Niemeyer. Twee jongetjes op vakantie in Stolwijk zijn vannacht gewond geraakt bij een blikseminslag. Een elektriciteitskastje in de buurt van hun tent werd geraakt. Een losse grondkabel zorgde er vervolgens voor dat er lichte verwondingen waren bij de jongens. De komende week wordt meer wisselvallig weer voorspeld met onweer. Wat dan te doen is de vraag. Ik praat erover met weerkundige Harry Geerts van het KNMI. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je tent dus niet opzetten bij een elektriciteitskastje hebben we nu geleerd. Uh, kunt u nee. nog even vertellen kort hoe dat nou precies ging? Ja, hoe het daar precies gegaan is. Er is, er is, Op, op zo'n elektriciteitskastje is de bliksem geslagen. En uh, daardoor zijn ze gewond geraakt. Daardoor is er iets losgeraakt. Het is echt een heel ongelukkig toeval uh, dat dit gebeurd is. Ja, door een losse kabel en daar kwamen ja. zij tegenaan. Ja, dat begrijp ja. ik uh, inderdaad. En ja, ja. je ziet bij bliksem, uh, het, het kan op een hele, hele aparte manier gaan. bliksem is gewoon een heel gevaarlijk verschijnsel. Waar je echt uh, ja, toch rekening mee moet houden. Als je, zeker als je in de, in de open natuur zit. Als je gaat dat je, kamperen, ja. ja, zeker ook als je gaat kamperen. Maar ook mijn als je op vader de fiets mijn vader zit zei of wandelen. Altijd, uh, mijn vader zei altijd: als we dan gaan kamperen en de bliksem, uh, het gaat bliksem, met z'n allen in de auto gaan zitten. Eigenlijk is dat inderdaad een hele goede tip. Want de auto is. Dan moet je helemaal naar het parkeerterrein. Is, uh, ja, dan moet je helemaal naar het parkeerterrein. Ja, precies. Uh, maar, maar de auto is een de veilige de plek. Ernaast. Want dat, dat, dat vormt een kooi van Faraday, noemen ze dat. En uh, ja. zo'n afgesloten kooi is inderdaad. Uh, Eigenlijk een van de veiligste plekken die je kunt, uh, kunt bedenken. En als de auto dan geraakt wordt, tegen een boom rijden en eruit springen... en zorgen dat je niet half in de auto zit en de grond raakt, toch? Ja, dat is een fabeltje. Hè. Dat, dat, een dat fabeltje. wordt inderdaad gedacht. Maar dat maakt helemaal niet uit. Die, die bliksem wordt gelijk... die lading wordt gelijk afgevoerd. Ja. Dus het is eigenlijk niet zo dat je die auto tegen een paaltje hoeft te rijden. Je moet alleen uh, niet uitstappen tijdens het onweer. Want dan, dan kun je alsnog ja. getroffen worden. Wat kan je nog meer uh, het beste doen als kampeerder? Ja, kijk, je kunt uh, als je gaat kamperen, kijk al goed in de omgeving. Hè, dat je bijvoorbeeld niet bij, uh, bij metalen hekwerk gaat staan. Want metalen hekwerken die kunnen, kunnen makkelijk getroffen worden. Maar ook uh, bomen, met name alleenstaande bomen. Ja, dat is ook een risico, want die kunnen getroffen worden. Maar onder drie en, bomen mag weer wel? Nou, eigenlijk ook niet. Het, het, het is oh. altijd, uh, altijd onveilig uh, in, in de natuur. Je moet, je moet heel erg oppassen op het maar moment dat er onmeer... Maar in on een heel meer, bos mag wel? Het is, je loopt iets minder risico, maar het, het kan heel goed dat zelfs in zo'n heel bos... dat één enkele boom midden in een bos ineens getroffen wordt. Dus okay, ook dan loop je risico. Ja. Maar ja, dan mag je dus en niet bij een metalen hekwerk, niet bij een alleenstaande boom... maar liever ook niet in een bos, maar je mag volgens mij ook weer niet in een open veld. Nee, open veld is ook riskant. Hè. Stel dat je, dat je buiten bent uh, en je wordt uh, overvallen door onweer in, in het open terrein. Ja, wat moet je dan doen? De, het advies is dan: uh, wil je het minste risico lopen? Door do, zo klein mogelijk te maken. Hè. Ja. ja, gewoon thuis blijven zegt Felix. Ja, dat is inderdaad ja. nog beter. Ja, sowieso de berichten goed in de gaten houden. Hè. Je, je ziet vaak onweer al aankomen in de luchten. Ja. En vaak weet je al uit de weerberichten dat er een kans is op onweer. Dus je kunt er al een beetje, een beetje op voorbereid zijn. En ja. Ja, als je dan zorgt dat je op tijd weg bent, dan, dan kun je een hoop ellende voorkomen. Maar ja, soms sowieso, lukt dat niet. Nee, sowieso, lukt dat heeft niet. Je, sowieso heeft je tent toch ook metalen stokken, dus dat is toch ook weer risico? Ja, dan loop je ook risico, absoluut. Het ja. is gevaarlijk kamperen, dus. Nou ja, kijk, het risico dat je door de bliksem getroffen wordt is natuurlijk niet zo groot. Maar het, als het gebeurt, dan kan het wel heel, heel vervelend zijn. En zeker als je rechtstreeks door de bliksem getroffen wordt, ja, dan kun je het niet meer navertellen. Dat overleef je niet. Hoe, hoe, hoe vaak gaat het mis in Nederland? Weet u dat? Ja, de statistieken die, die zeggen van het Centraal Bureau voor Statistiek zeggen ongeveer 1 à 2 bliksemdoden per jaar. En dan heb je het echt over mensen die echt... Rechtstreeks rechts getroffen worden, die dus niet overleven. Maar er zijn daarnaast ook uh, gevallen. Uh, dat mensen. Uh, ja, zeg maar. dat er in de omgeving de bliksem inslaat. En dat je dan een tik meekrijgt van die bliksem. En dan kan je allerlei uh, verwondingen oplopen. of. ja, dat kan heel vervelend uh, aflopen ook. Ja, zoals deze twee jongetjes. Die... Ja, die dat, dat is een uh, lichter, heel ongelukkig iets. Ja. Heeft u nou, zegt u nou als tip, nou, blijf maar binnen inderdaad, of gaat dat wat te ver? Nee, nee dat gaat te ver. Ik, wat ik net zeg, je moet gewoon goed, goed voorbereid zijn... in die zin dat je je weerberichten goed, uh, goed in de gaten houdt... en dat je ook de lucht goed in de gaten houdt. Dat doe ik zelf ook als ik ga fietsen en wandelen in de vrije natuur. Ja, je ziet zo'n bui wel aankomen. En als je echt helemaal geen kant meer op kunt... dat je echt in het open veld zit, ja. maak je zo klein mogelijk... Hè, ja. als je echt uh, en, en zorg dat je dus met, je met de, de voeten... Dus het is wel onmogelijk hoor, zo klein onmogelijk, ja, maar, hoor. Nou, je, kan, je kan gaan hurken en dan met de voeten tegen elkaar aan. Dat is trouwens ook een heel belangrijk iets. Dat die voeten tegen elkaar aangedrukt zijn. Want stel dat die bliksem in de buurt inslaat bij jou... dan loopt die bliksem onder je voeten door. Heb je je voeten uit elkaar staan... dan loopt die bij de ene voet, gaat hij gaat het lichaam in... en bij de andere komt hij er weer uit. Dus dan gaat hij dwars door je lichaam. Je moet ze naast dus dat elkaar is ook, hebben. Dat is ook, je moet ze goed ja. tegen elkaar aandrukken. Nou, dat, dan we zo en dan ben je natuurlijk. nog niet helemaal vuil. Je Felix? Geen, geen leren zolen, maar rubberen zolen nee, nee, doen. Ik, ik weet niet of dat veel uitmaakt. hoor. Dat, uh... Zelf al eens meegemaakt, een blikseminslag? Ik heb, uh, ik heb het een keer gehad uh, toen ik voor het raam stond in mijn eigen huis. Dat uh, op een lantaarnpaal vlak voor, voor mijn huis de bliksem insloeg. En dat was doodeng, want het is een enorme vuurbal die je dan ziet... Ja? En uh, in mijn eigen huis ging, ging alle uh, aardelijk schakelaar ging eraf. Dus ik heb uh, geluk gehad wat dat betreft. Maar je schrik je rot. En ook van de knal die je, ons, die je hoort is heel dramatisch. Want anders was alle apparatuur natuurlijk naar uh, uh, ja, de, naar de, de dingen geweest. Ja, dan had ik helemaal stereoapparatuur apparatuur kapot gehad. <lacht> ja, dat is gelukkig niet gebeurd. Nou, als ik ga kamperen, dan doe ik dat met Felix Murders. ben je altijd veilig. <lacht> dat ben je helemaal moeten... veilig. <lacht> mensen moeten toch wel een beetje oppassen. Daar komt het op neer. Ik Go zou goed hezen. uitkijken, ja. Goed, dank u wel. Kilometer ja, En zo praten we lekker, lekker door elkaar heen. En zingen ze straks ook nog door elkaar heen. Kilometer, kilometer, kilometer. Gewoon al zo lang op en hier. We zien nou, meters ongeveer al twintig meter zonder leen. stoppen en deken, stoppen en deken. Graadsvolk, voor En we hebben er lang op gewaakt. Maar dat kunnen je vandaag. Eindelijk weer er beter in En dan zit smit In het woord zit Je huur bewegen. Kilometers Kilometers kilometer, En je tankstation is het druk Maar we hebben geluk je kunt de eten ook een mooi. Maar in het tegenheel je verbeeren niet van vet voor. En de neerhuur, de koers in de huur, is nu, en werd alles beter. Hoe er de rommel is de hoef links in de wei, ze vliegen weer mij en hier ben alle vlamsche gei. Zie ons niet vergeten wat de eten het stuk van de vlei. Kilometers, om leden, Mooi, zeg terug naar bed. muster goed naar nou, waar? ik al zeg. Weet maar niet, of domme pek. depressie trekt naar het zuiden weg. Hier <middels> Hier is er nodig een fotograaf. Even wat foto's komen nemen van Jack van Gelderen. Ik uh, vind het dan jullie, gepast jullie om tussen mag, ons he? in te komen staan. Ja. Heel ja, ja. Ja. Ja. spontaan, Jack. Ja, zijn we, zijn een Beetje lachen. Ja. Hallo, heet het geflitst. Ja, tuur. Uh, sorry, teken. Londen 2012, het Olympisch Nieuwsoverzicht. Judoka, Dex Elmond, die is goed begonnen aan zijn toernooi en won zijn eerste partij op Ippon. De mannen van de Holland 8 hebben zich via de herkansingen geplaatst voor de finale. Nederland werd derde, achter Groot-Brittannië en Canada. De Britten zullen het wel gaan redden. de laatste 300 meter. Nederland heeft een voorsprong van een kwartboot op de Polen in baan 2. De Britten, dan uh, komen de Australiërs, dan komen uiteindelijk toch uh, de... De Canadezen en dan komen de Nederlanders. De Polen gaan het niet redden en Nederland komt binnen in een plek drie zelfs aan het einde van de rit. Die jump is er dus gekomen. De Canadezen achter de Britten en dan de Nederlanders binnen. Bij de eerste vier en dat is toch een pak van ieders hart. De finale die wordt woensdagmiddag gevaren. medaille halen zal lastig zijn, zegt verslaggever Ragnar Niemeijer. Ja, het probleem is dat de Duitsers het goud eigenlijk al hebben. Die zouden niet eens weer hoeven starten. Ik chargeer een beetje, maar het verschil met het veld is erg groot. Amerikanen zijn sterk. En ja, Nederland lijkt een bronzen medaille wat mij betreft het hoofdhaalbare. In de 2 zijn Inge Janssen en Ellen Hogewerf verwezen naar de herkansingen. Ze werden namelijk vierde in hun niet. Bij het schieten heeft Peter Hellebrand zich geplaatst voor de finale van het 10 meter luchtgeweer. En dat had nog wel wat voeten in de aarde, Steven Dalebout. Het begon niet al te best voor Peter Hellebrand. Het idee bij het 10 meter luchtgeweer is dat je, je schiet 60 keer en je moet uh, zo min mogelijk raakschieten. Je moet eigenlijk alles in de roos schieten. En het gaat bijna nooit fout. Uh, bijvoorbeeld bij de nummer 1 met de beste van de kwalificatie, Italiaan Campriani, ging dat maar één keer fout. Maar Peter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 voor de finale vanmiddag. Boogschutter Rick van der Ven is doorgedrongen tot de laatste 16. Hij won zijn eerste twee partijen overtuigend. De eerste met 6-2, de tweede met 7-1. Veel sporters die zich niet wisten te plaatsen voor de Olympische Spelen bekijken het evenement natuurlijk met leden ogen. Voor Joost Rijns is het een ander verhaal. Begin dit jaar werd de specialist op de vrije slag getroffen door een levensbedreigende ziekte. Zijn sportieve ambities waren even bij zaken. Het genezingsproces dat eiste alle aandacht op. Nou, inmiddels is de zwemmer weer terug in het water, alleen niet het Olympische water van Londen. Halverwege 1 Isotov, 2 Lagunov, 3 Biederman. En Rijns op een vierde plek in een tussentijd van 50-83. En daarmee is hij een fractie sneller dan vanochtend. Ja, ik ga niet naar Londen toe omdat er in uh, januari bij mij uh, tilbalkanker uh, werd geconstateerd. Uh, ze kwamen erachter door middel van een dopencontrole, die dopencontrole gaf afwijkende waardes. En zodoende moest ik naar het ziekenhuis om die waarden te uh, laten checken. Of dat wel zuiver was. Nou, uiteindelijk bleek dus dat ik een tumor had. En uh, ging ik het traject in van een uh, kankerpatiënt. Ik uh, train uh, alweer uh, twee maanden. Ik heb uh, een kuur van vier keer drie weken moeten ondergaan. Uh, twee operaties. En nu, uh, ja, na vier en een half maand, kreeg ik het verlossende woord van uh, je bent schoon. Nou, ik heb meteen gezegd van ik wil eerst gezond worden. Dat was mijn nieuwe Olympus op dat moment. Maar ik wilde, ja, mijn droom, die bleef bestaan. Nou, Martin die zei, wacht nou maar hoe je dit proces doorkomt. Uh, misschien zeg je straks wel van uh, ik stop met het zwemmen. Uh, ja, omdat je, je gaat er toch over nadenken of het allemaal wel waard is. Maar ik... Dit is veel te leuk om te doen. Uh, topsport is, is al leuk. Het is niet voor velen weggelegd. Ik kan het doen. Uh, ik merk nu ook dat ik het snel weer oppak. Dus ja, ik ga weer uh, met uh, volle moed richting uh, de volgende uh, vier jaar. Want hoe sta jij er nu voor als topsporter? Nou, ik heb echt wel uh, een paar flinke stappen terug moeten doen. Uh, ik merk wel in de trainingen dat het snel vooruit gaat. Ik lijk net een junior die hele grote stappen voorwaarts maakt. Maar om weer op een EK of WK en uiteindelijk die Olympische Spelen te kunnen komen... Ja, hoe lang dat duurt, dat weet ik niet. Want dat laatste stapje dat is vaak het moeilijk. Kets kunnen de want anders geen kets door doen terugslip. Kets is alleen dat. Kets door was eigenlijk helemaal doorhalen onder water terug. En slepen was eigenlijk heel slag met vingers op het water. In het begin heb ik het meer van de zijlijn gevolgd. De laatste twee maanden heb ik wel weer meegetraind in de groep in Amsterdam. Ja, ik denk dat de jongens er vanuit Amsterdam onwijs goed voor staan. Ja, en als je in Eindhoven kijkt, dan zit toch uh, Ranomi Kromo Jojo en alleen Veldhuis. Ja, en dat zou toch wel heel mooi zijn als Sharon Verrouwendaal weer een mooie uh, stunt laat zien, net als vorig jaar uh, in Shanghai. Het is 1-0 voor Ryan Lofty. Pereira wordt tweede, Hakino derde. En Phelps tikt aan als vierde en valt buiten het podium. Dat is een grote verrassing. Ik denk dat Phelps vier jaar geleden uh, wat hongeriger was. Hij, uh, ja, hij kwam wat zelfverzekerder over. Hij vertelde ook meer, ik ga voor die acht gouden medailles, Nu laat hij het allemaal in het ongewis. Ja, dan zou je kunnen zeggen, is dat een stukje twijfel of wat, wat is dat? Kijk, het toernooi zelf zal waarschijnlijk net als de trials in Amerika draaien om Lochtie en om Phelps. En tussen die races, daar kijk ik wel onwijs naar uit. 300 meter als 50 benen, 100 armen en 100 benen 50. Ik had er nu natuurlijk ook graag bij willen zijn. Maar hoe mijn pad nu loopt richting Rio, dat weet ik niet. Ik gun mezelf wel de tijd. En ja, wanneer ik weer mijn eerste echte grote wedstrijd zwem, dat kan ik niet zeggen. Omdat ik niet weet hoe snel het zou gaan. Maar ik zal wel echt voor uh, Rio gaan. En ik denk ook dat dat mogelijk is. Floris van Hoorn in gesprek met zwemmer Joost Rijts. The first cut is the deepest P.P. Arnold, zei het al, in 1967. Het nummer van Cat Stevens, overigens. I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart. And he's taken almost all back. But if you wanna try to love again, baby, I'll try to love again. De stem heeft, hè, Pipi Arnold. Klein was ze volgens mij, maar. Oh, wat komt er een geluid uit? Uh, jij bent een beetje op deks, hè? Op wat? Op deks. Ja. Op deks. Oh, op deks Elmond. Ja. Oh, sorry. Ja. Nou, dat is wel een uh, knappe jongen in zijn sport, maar nou ja, maar het is gewoon een lekker ding. Ja. En dan kan ook nog wat, toch, Theo? Ja, het is wel een hele rustige jongen, Willemijn. En hij luistert oh. liever dan dat hij praat. Dus dat lijkt me toch contrair aan wat jij doet. Of zie ik dat verkeerd? <lacht> dat hoort dan <lacht> bij elkaar, hè? <lacht> okay. Goed. Nou, ga Kleine... verder, Theo. <lacht> Kleine tien minuten nog. Dan verwachten we hem hier terug op de mat. En dan gaat hij het opnemen tegen Bruno Mendonca. Een Brasodiaan, 27 jaar oud, rechtshandig. Tegen wie hij één keer is uitgekomen. Vorig jaar op de Grand Prix in uh, Amsterdam. Toet won Dex. en die Grand Prix trouwens gaat dit jaar niet meer door vanwege financiële problemen. Dus dat geeft hem een ruggesteuntje, de zekerheid dat hij hem kan verslaan. En of dat gaat gebeuren, we zullen het heel snel weten. Kleine 10 minuten nog, Dex dan in de zestiende, bij de laatste zestien. Zometeen het duo Jack van Gelden en Jurgen van den Berg. Jurgen, wiens voornaam soms met een omlaad wordt geschreven door mensen die reageren op radio1.nl. Dat is niet goed, het is niet Jurgen van der Bek. Jurgen, ja. Is gewoon Jurgen. Hey, Jurgen.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 Dit is Radio 1.